Nu kan de vergoeding van luie raadsleden maar met 20 worden gekort. Het voorstel van de PvdA geldt ook voor leden van deelraden en provinciale staten. Patiënten moeten altijd te horen krijgen wat hun verblijf in het ziekenhuis precies kost. Met dat plan komt de VVD. Mensen realiseren zich niet wat zorg kost, zegt de partij. Als ze dat wel doen, zal het draagvlak voor ingrijpen in de zorg veel groter worden. De VVD vindt de stijging van de zorguitgaven het grootste financiële probleem van Nederland.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 Zo'n 1200 bergbeklimmers, gidsen en sherpa's kunnen daardoor niet weg. Ze slapen op het vliegveld of in de ontbijtsalen van de hotels in Lukla, dat er op ruim 2800 meter hoogte ligt. Helikopters hebben wel een klein aantal mensen kunnen evacueren. Dan het weer nog droog, vanuit het zuiden steeds meer zon, vrij veel wind... en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het zuidwesten wat regen... en het wordt dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Het was een niet al te drukke vrijdagochtendspits. Nu nog bij elkaar 25 kilometer. De meeste vertraging rondom Amsterdam. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een aanrijding gebeurd. Tussen Muiden en Knopendiemen is de linkerrijshoek dicht. Tussen Meer en Knopendiemen 5 kilometer. Nog een langere file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 6 kilometer.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 Vanavond, na de Wereld door om half negen bij de VPRO op Nederland 3, Motel de Jong. Zwaa Sla je slag en win een HP Notebook van NDI ICT Solutions. Of rij een elektrische auto van de ANWB. Ga naar het nieuwe zelfnl Als ik zeg je vermogen verzilveren, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com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 Als ik zeg tot 11 uur s avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. Bescherm je vermogen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Al die taarten gratis weggeven... dat gaat behoorlijk in de papieren lopen voor de HEMA. Of het warenhuis er nog onderuit kan, hoort u straks. De opening van de beurs is ook vandaag weer interessant. André Mijnema houdt de koersen in de gaten. En Koninginnedag in Amsterdam wordt nooit meer zoals het was. Want die Koninginnedag in Amsterdam krijgt een metamorfose. De evenementen waar duizenden Oranje-fans op afkomen schaft de stad af. Feesten van Slam FM op het Rembrandtplein. en Radio 538 op het Museumplein. moeten plaatsmaken voor activiteiten met een kleinschalige karakter. Op Radio 538 is de verontwaardigd gereageerd. Amsterdam, laat je horen! Museumplein! Hebben we er een beetje zin in? Nou, zo klinkt het dus waarschijnlijk uh, dit jaar. Wat een, een bizar nieuws, jongens. De burgemeester van, uh, van Amsterdam uh, heeft uh, de grote feesten... voor Koninginnedag uh, uh, komend jaar verboden. Het mag er natuurlijk met Koninginnedag geen feestje zijn. Nee, nee, nee, nee. Meneer van der Laan, Eberhard van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. De burgemeester van Amsterdam. Hebben ze gelijk bij 538? Verbiedt u de grote feesten? Nee, natuurlijk hebben ze geen gelijk bij 538. Maar ze komen op voor hun feest. Um, u zei net uh, in uw inleiding, Koninginnedag wordt nooit meer zoals het was. Nou, elke Amsterdammer weet dat al lang niet meer is wat het was. Het is nu een heel groot feest. Het wordt steeds groter, hè? Het wordt elk jaar drukker, het wordt elk jaar dronkener, het wordt elk jaar agressiever... En wij gaan niet wachten tot hier iets gebeurt uh, à la Duisburg. We gaan, uh, we gaan uh, dat voor zijn. Dat is, ook, uh, dat is, koning, is Koningin de Dag op, op dit moment, op, laten we zeggen, afgelopen jaar niet leuk meer? Nou, dat vinden heel veel Amsterdammers. Maar het belangrijkste is, het is niet, uh, het is niet veilig meer. En het gaat niet om in, uh, in Amsterdam geen grote evenementen. Maar niet langer in de binnenstad, waar hm. we 800.000 mensen op de benen hebben. Dat is gewoon heel erg veel. Maar daarvan wordt een heel groot deel dronken en agressief. Dat is gewoon... Uh, echt heel gevaarlijk. Ja. Weet u dat we 287 arrestanten hadden de laatste Koninginnedag? En dat we 522 ambulanceritten hadden die vrijwel allemaal aan alcohol waren gerelateerd. En dat is niet meer uit te leggen, vindt u? Nou ja, maar mijn zorg is niet of het is uit te leggen. Dat bedoel ik niet als kritiek op uw vraagstelling. Ik wil niet dat er doden vallen. Nee. Aan de andere kant, uh, dan kunt u ook zeggen: ik pak het alcoholprobleem aan. Ja. Dat heb ik vorig jaar geprobeerd. En de reacties die je dan krijgt zijn nog veel heftiger. Maar dat gaan we ook doen. Wij willen dat mensen voor hun eigen ambulance dit gaan betalen. Preventief. Dat zijn we aan het onderzoeken. Ik ben bezig met de winkelbedrijven om afspraken te maken... dat ze maximaal één biertje per klant steeds verkopen. Zodat je in ieder geval een drempel opwerpt. Daar doen we ook van alles aan. Maar wat we niet meer willen is een evenement met landelijke uitstraling. Evenementen in meervoud in de binnenstad. Die krijgen echt hun plek wel op de Zuidas, bij de Arena... Uh, maar ja, die vechten nu voor hun plekje in de binnenstad, want dat is natuurlijk het allerfijnste. Ja, Museumplein, uh, afgelopen keer 200.000 mensen op dat dancefeest van Radio 538. En u gaf het net al aan, zij hebben geen gelijk, zij krijgen wel de kans hun feest te organiseren? Ja hoor, de, de Zuintras is, is een prachtig alternatief. De Arena, Olympisch Stadion, daar willen we ook best over in overleg. Uh, maar de binnenstad is te vol nu en te gevaarlijk. Ja, en um, nou zeggen zij natuurlijk... ja, maar daar zullen natuurlijk lang zoveel mensen niet op afkomen. Dat ligt uit de route. Nou, Station Zuid is, is de manier waarop de meeste mensen binnenkomen. Ja, dan stap je daaruit. Daar ja. ja. Dus dat, dat, maar er zijn natuurlijk een hoop dingen. Kijk, elke, elke beslissing roept ook weer nieuwe vragen op. Daar moet je dan rustig met elkaar over praten... om dat zo goed mogelijk op te lossen. Maar er moet een knik komen van dat het steeds onveiliger wordt... naar uh, dat we weer zeggen, we hebben er weer grip op met z'n allen... En, we vinden het leuk, want ik ben nu burgemeester van een stad waar, uh, waarvan de meeste Amsterdammers zeggen dat feestje is al lang niet meer leuk. Nou, ah. Dan moet ik toch, dat is ook een aansporing om nu eindelijk iets te doen. Nou, dus heeft u steun van een groot deel van de Amsterdammers? Volgens de onderzoeken wel, maar dat zal wel blijken. En ik, uh, als ik, ik heb vanochtend 5 uur afgeluisterd ik moet zeggen, ik moet erg, erg hard lachen om wat er allemaal gezegd wordt. <lacht> Die gaan natuurlijk nog wel een hoop uh, losmaken, maar dit is wel een verantwoorde beslissing. En u komt daar niet op terug? Het, kijk, de gemeenteraad uh, is Die er natuurlijk over. Ja. Hoewel, dat natuurlijk een uh, veiligheid is ook een afzonderlijke bevoegdheid van de burgemeester. Maar kijk, in de gemeenteraad uh, is men ook kritisch op de ontwikkelingen. En ik denk dat wij hier met, uh, met elkaar heel goed uitkomen. Dus, En u gaat dus ook nog iets doen met de winkeliers, met de horeca, met alcoholverkoop tijdens de Koningin de Een heleboel, precies. Meneer van der Laan, Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. En Koningin de Dag wordt dan dus weer een feest voor de Amsterdammers. Riemer Knoop woont in de buurt van het Museumplein... en Jessica van Spengen ging even bij hem langs. Ik hoor wat tramgeluid. Ik zie meeuwen. Je zou bijna de vogeltjes horen fluiten. Zo is hoe u het Museumplein het liefst ziet, meneer Knoop. Het is een, een van de grootste open vlaktes in, in Amsterdam, zeker in de Randstad. En dit is een van de kanten die wij heel fijn vinden... Aan de andere kant, um, het is ook een groot gebeurtenissenplein. Met name voor uh, democratische actie, dus een tentenkamp hartstikke goed. Wij zijn minder gelukkig als dit een uh, Kate You plein wordt voor commercieel gebruik. En uh, gisteren is duidelijk geworden dat de burgemeester een ander beleid... voor de grote evenementen in Amsterdam, met name het Museumplein, wil. Daar moeten we heel blij mee zijn. Daar zijn we inderdaad heel blij mee. We vinden dat, uh, dat de eerste stap is. We pleiten al, al, al twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar voor een wat uh, betere maatvoering. Dingen die hier gebeuren moeten ook een beetje passen bij de maat van de stad. Dit is de eerste stap. Nou heeft u afgelopen zomer zelfs een zwartboek ingeleverd. Wat stond daarin? Um, we hebben alle omwonenden gevraagd om eens te noteren en foto's te maken van wat er gebeurt. Op zo'n Koninginnedagviering, als hier een half miljoen mensen op het plein, of langs, op het plein staat of langskomt. En gelijk hebben we even meegenomen wat er gebeurde tijdens de Ajax-huldiging een paar dagen daarna. Kunt u wat dingen opnoemen? Um, dat er de hele dag in onze voortuintjes geplast, gepoept en uh, gekotst wordt. Dat er dagenlang de, de, de, de buurt uh, wordt afgezet. Je hebt een VIP-hoek op het museumplein. En als je de pech hebt daar vlakbij te wonen, dan kom je eigen huis niet in. Als je niet door de particuliere beveiligingsdiensten van het juiste polsbandje bent voorzien... Uh, wij zitten in de buurt dagenlang kniehoog in het afval. En ik begrijp wel dat het lastig is om dat binnen de 12 uur weg te halen. Maar wij zijn de pineut. We staan voor het concertgebouw. U woont daar net achter. Oud-Zuid. Chique buurt mag je wel zeggen. Wel midden in het centrum. Dat is toch ook een keuze? Dat is een keuze. Aan de andere kant zeg ik... Ach, mevrouw, ik ben hier geboren. Dit is ook een keuze van de stad geweest om uh, het de afgelopen 10, 15 jaar elk jaar groter vaker en platter te laten gebeuren. Dat is op een gegeven moment beleid geweest. En daar komt de burgemeester nu gelukkig van terug. Nou staan we hier op een leeg museumplein. We doen even onze ogen dicht. En dan kijken we naar Koninginnedag. Dan staan hier 200.000 mensen te springen, te feesten. Die hebben het heel erg naar hun zin in uw stad. Waar moeten die nou straks naartoe? Ach, weet u, wij uh, we hebben gezien er dagen de dagen en weken voor uh, Koninginnedag... dat er in de metro's van Londen en Parijs... Grote reclameborden hangen waar mensen worden opgeroepen om vooral naar Amsterdam te komen om ongebreideld te feesten. Laten ze dat doen, in hun eigen stad doen. Maar het zijn toch ook gewoon heel veel mensen uit Nederland die massaal naar Amsterdam komen om hier het grote feest mee te maken? Ja, klopt. Um, alleen dat, dat is gegroeid naar aantallen die niet meer te beheersen zijn. Dat is het hele punt. Hoe denkt u nou dat het hier de komende dag eruit zal gaan zien? Ach, weet u... Um, Dertig jaar geleden was het mooie weer en was alles beter geregeld. Maar toen kende ik Koningin dag op de plaats waar ik nu woon... als zit je buurmeisje op, stra, uh, op de stoep met de viool een liedje te spelen. Daar is niks tegen. Wat doet u eigenlijk met Koninginnedag? Ach, weet u, dan ga ik de hele, stad, de hele dag in de stad een beetje lopen... en hier en daar een biertje drinken en vrienden opzoeken. Maar u houdt zich wel een beetje gedijst, hè? Nou, gedijst... Um, ik hoef niet om twee uur al zat uh, bij anderen in de, in de tuin te gaan kotsen. Dat lukt ook niet, want hij krijgt maar één biertje de komende Koning in de Dag per keer. Tenminste, als het aan burgemeester van de Laan ligt. Jessica van Spengen sprak met Riemer Knopen de buurt van het Museumplein. De website van de HEMA stond gisteravond wel een heel bijzondere aanbieding. De bosvruchten taart was in de aanbieding van 4 euro voor niks. Via Twitter werd dit nieuws snel verspreid en vele bestellingen werden snel gedaan. Judy op het veld van de HEMA heeft geen idee hoeveel taarten er zijn besteld. Ik heb natuurlijk ook Twitter zitten volgen gisteravond. En uh, ik heb daar uh, aantallen voorbij zien komen. Als die daadwerkelijk besteld zijn, dan uh, gaat het toch om een behoorlijk aantal, zal ik maar zeggen. Uh, miljoenen. Heel veel taarten dus. Nu is de vraag of de HEMA ze dan ook voor 0 euro moet leveren. Barbara Denijl van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Moet de HEMA dat doen? Ja, dat is van heel veel factoren afhankelijk. Was het maar zwart of wit? Um, dat hangt er een beetje vanaf hoe het op de website heeft gestaan. Als daar stond 4 euro en nu 0 euro... kun je als consument misschien denken dat er een foutje uh, is. Uh, maar als HEMA eromheen heeft gezegd een gratis staart... Dan, had het misschien, dan is het misschien wel zo dat de HEMA moet leveren. Het is niet klip en klaar. Als, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En dan zal de rechter ook oordelen dat het zo is. Maar als jij als consument in de veronderstelling verkeert dat het echt een mooie aanbieding is... Ja. nou ja, dan zou het er wel eens op uit kunnen draaien dat HEMA die, die taart er gewoon moet leveren. Ja, dus een, een televisie voor 1500 euro, waar toevallig 15,00 op staat... die ja. hoef je niet mee te krijgen voor 15 euro. Nee, daar gaat de rechter van zeggen, je had als consument kunnen verwachten dat dit een foutje is. Maar we hadden een paar jaar geleden bijvoorbeeld een akkefietje met een televisie bij een webwinkel... die van 200, van 199 voor 99 euro werd aangeboden. Dat kan. Dat, dat was een fout, zei die webwinkel, maar dat kan. De rechter heeft toen geoordeeld, je zult toch die televisies voor die 99 euro moeten leveren. Ja, maar goed, 0 euro en 4, dat is natuurlijk wel een verschil. En wie biedt er iets voor niks aan? Dat is natuurlijk nou, voor een precies, winkel ook raar. Ja, nee, nee, dat zou kunnen. Hè. Als de HEMA een feestje viert... kunnen ze best gratis taarten En ze vieren weggeven. een feestje, inderdaad. Precies, ze vieren een feestje. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat als de HEMA een feestje viert... en ze geven gratis taarten weg... dat ze dan niet een taart voor 0 euro aanbieden... maar dan met heel veel toeters en bellen lanceren... kom vandaag bij ons allemaal een gratis taart halen. Ja, dat stond er weer dus... niet bij. Nee, precies. Dus het, ik, bedoel, ik, ik ben niet een rechter, dus ik kan er niet over oordelen. Ik heb de aanbieding zelf ook niet gezien, want die website was natuurlijk echt nowhere near nog bereikbaar. <laughs> ja. um, dus het, het, het zal lastig zijn, maar goed, ja, wellicht dat HEMA toch uh, een mooi gebaar uh, gaat maken. Dat, uh, dat weet ik niet. Ja, maar nou zijn er bij, uh, die hebben er wel duizenden besteld. Of zelfs een nou, miljoen, geloof ik. Maakt precies, dat nog ja, iets dat... uit? Ja, dat, dat maakt zeker wel iets uit. Je kunt je voorstellen dat dat niet meer redelijk is. Een normale consument of een normaal bedrijf gaat geen miljoen taarten bestellen. Dus uh, uh, dat is echt buiten alle, uh, uit buiten alle proporties. Maar zijn er consumenten die gewoon twee taarten of voor een bedrijf tien taarten hebben besteld? Nou ja, dat is wel veel, veel redelijker. Dus ook dat bepaalt de verwachting en, en de, verwa de verwachting of HEMA wel of niet moet gaan leveren. Nou, laten we even de regels voor de regels laten. Wat zou u de HEMA aanraden? Wat zou het ware huis kunnen doen? Ik kan me goed voorstellen, ze hebben contactgegevens aan alle mensen die besteld hebben. Want anders kun je niet een bestelling plaatsen op die website. Dat ze toch een mooi gebaar uh, uh, maken naar de, naar de consumenten die besteld hebben. En dan misschien niet die tien taarten die ze besteld hebben. Maar misschien wel één taart als goedmakertje. Moet HEMA zelf bepalen. Daar ja. zijn geen regels voor. Maar dat ze hier iets mee gaan doen. Ach, zo kennen we de HEMA misschien ook wel weer. Ja, je kunt het in je voordeel ook laten werken, zoiets. Ja, precies. Ja. En hun naam wordt genoemd. <laughs> ja, dat ook wel weer zeker, ja. bij ons. Mevrouw Deneil van de Consumentenbond. Hartelijk dank voor Uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan begint vandaag, het is volgens mij 18 graden buiten, het schaatsseizoen. Echt waar, sinds Sven Kramer is ook nog terug. Verslaggever Sebastian Timmerman blikt zo dadelijk vooruit. Eerste verkeersinformatie, Londen van de Velde Rond Amsterdam was nog druk. Is dat inmiddels ook weg? Nee, dat gaat moeizaam, ah. Marcel. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Gooimeer en Knopendiemen nog 8 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Knoopendiemen is de linkerrijs ook nog dicht... En in het zuiden van het land, op de A79-heerde richting Maastricht... is een aanrijding gebeurd tussen twee auto's. Er is nog technisch onderzoek nodig. U wordt daarbij Valkenburg lokaal omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Premier Papandreou en de Grieken zorgen al dagen voor verwarring... en onzekerheid op de financiële markten. Wel een referendum en daar gingen de koersen naar beneden. Geen referendum en daar gingen ze weer omhoog. Wel of geen regering van nationale eenheid. Het blijft maar voor schommelingen zorgen. Hoe hangt de vlag vandaag erbij? Redacteur, financieel redacteur André Meinema. Achter de schermen met de koersen erop. Hoe gaat het? Nou, we, zijn, uh, we zijn voorzichtig hoger geopend op de belangrijkste Europese markten. Zo'n half procentje. Je merkt wel dat de stemming azelend is. Uh, gisteren, zoals u zei, ook iets van opluchting... of dat uh, Griekse referendum dat van de baan lijkt... of misschien dan toch niet gehouden gaat worden. Maar wat dan wel gaat gebeuren is ook nog onduidelijk. En wat vooral de beurzen gisteren een impuls naar boven gaf... was natuurlijk die renteverlaging door de Europese Centrale Bank... die onverwachts kwam. Aan de andere kant zie je wel weer de spanning... toch nog uh, op de andere financiële markten... met name dan de kapitaalmarkt en de obligatiemarkten. want daar speelt met name Italië nog altijd een belangrijke rol. Volgens bronnen van vanmorgen... Zou Italië naast de Europese Commissie ook toezicht en monitoring door de, Europe... de internationaal monetair fonds eh, accepteren op bezuinigingsplannen en hervormingen. Met andere woorden, de bovenmeester uit Washington gaat meekijken bij de seconde over de schouders naar, het, eh, naar Italië of zij wel doen wat ze moeten doen. Vinger aan de pols, controle op de hervorming van pensioenstelsel en arbeidsmarkt. Nou, de markten zien namelijk Italië als bijzonder onbetrouwbaar en niet geloofwaardig. De Berlusconi met name onze soort exponent van, van veel praten en veel papier, maar weinig doen. Dat wordt hard afgestraft, want op de kapitaalmarkten is de voorbije dagen de rente onverminderd hoog gebleven op. Dat, dat Zuid-Europese papier, met name Italië, meer dan 6%. Dus de beurzen mogen nog wel opgelucht reageren op ontwikkeling in Griekenland. Op de obligatiemarkt is hiernaartegen geen reactie. Nee, en, en dan is het Griekse probleem natuurlijk weer teruggebracht naar Athene. Daar is nu weer een binnenlands politiek probleem geworden. Wordt daar toch naar gekeken? Ja, natuurlijk. Hè. Er zijn maar drie dingen die de beleggers vandaag zullen bezighouden. Dat is natuurlijk Griekenland, het lot van Papandreou, het Griekse drama. Hoe gaat het nu verder? Komt er een wel of nieuwe verkiezingen of niet? Komt er wel of nog geen referendum? Want hoe het ook bent of keert, wat er ook komt... het zal ongetwijfeld zorgen voor onzekerheid, voor onduidelijkheid en voor vertraging. En bovendien is de geloofwaardigheid van de Grieken... natuurlijk helemaal tot nul punt gedaald. Dus dat helpt niet allemaal zeg maar, om de schouders onder Griekenland te zetten. Dat is één. Je hebt natuurlijk de G20 in Cannes... die in Zuid-Frankrijk met elkaar delibereert. Natuurlijk over Griekenland, maar ook over de grotere rol... van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... in de aanpak van de schuldencrisis. Tegelijkertijd, IMF zou een grote rol moeten kunnen spelen... Aan de andere kant er zijn er ook landen die dat eigenlijk liever niet zo graag hebben. Zoals Amerikanen en de Verenigde Staten. Want die zijn natuurlijk een grote belanghebbende in het IMF. En die zijn als de dood dat de Europese schuldencrisis via het IMF ook Amerika gaat besmetten. En wat natuurlijk ook nog blijft. En dat is een zorg die al weken, maanden eh, boven de markten hangt. Dat zijn de zorgen in de financiële sector bij de banken. Europese banken schrijven deze dagen met hun kwartaalcijfers miljarden af op ja. Zuid-Europese schuldpapier. Ze vluchten uit risico. Maar dan maar met kleerscheuren zeg maar. En dat onderling wantrouwen bij de banken is bijzonder groot en blijft groot. Deze week is hij weer voor 250 miljard euro gestald... aan overtollig kasgeld door de banken bij de ECB. Niet aan elkaar lenen, dus niet in de economie pompen... maar gewoon eventjes... Veilig stallen bij de ECB. Omdat ze elkaar gewoon het licht in de ogen niet gunnen. En niet durven gunnen. Nee, vertrouwen is nog niet helemaal terug. Helemaal niet. Nee, andere mijne maar. Over de beurskoersen van vandaag. Wordt afwachten wat die beurzen gaan doen. Gaan we naar Joris van de Kerkhof? Want dit ging allemaal over Griekenland. Kijk ze in de bistro waar jij zit. Eh, van die lastige klanten ook al binnen. Die zeggen ik heb al betaald voor deze maaltijd. Ja, die grappen worden wel gemaakt, ja. Um, maar het komt niet zo vaak voor. Dat was meer een paar maanden geleden dat dat gebeurde. Uh, dat soort grappen. Nee, maar nu uh, zijn de klanten die binnenkomen, de Nederlandse klanten in ieder geval... Uh, die zeggen van... Uh, uh, die zijn veel meer geïnteresseerd in wat er in, uh, in Griekenland gebeurt. Hier aan tafel uh, een bestuurskundige van de universiteit hier uh, in Rotterdam. Een, een Griekse student die in Delft studeert. De schoonmoeder van de taverne-eigenaar. De taverne-eigenaar zelf. We hebben eigenlijk alles besproken de afgelopen uur. We zitten bij de gratis gezondheidszorg, die voor de Grieken gratis is... maar voor u als Nederlandse in Griekenland uh, weer niet gratis is. Uh, uh, u zei, als het eigenaar hier zei een uurtje geleden van... in 2013 is alles weer goed. Denkt u dat ook, als, als u bestuurskundig naar kijkt? Nou, het zal heel fijn zijn, maar ik verwacht het eigenlijk niet... Uh... Griekenland heeft een structureel probleem. Ik denk dat Griekenland te duur is, te duur produceert... te hoge salarissen heeft, is dus niet concurrentiekrachtig. Dus de een of andere manier moeten toch de prijzen naar beneden. Bovendien moet een hele infrastructuur echt goed opgebouwd worden... om bijvoorbeeld belasting te innen. Dat gebeurt nauwelijks nu. Ja, we hebben het ook hier aan tafel besproken. Je hebt tycoons. Als je die zou redelijk belasten... heb je ineens 20 miljard per jaar meer. Dus je moet ook de hele... Uh... Wacht even, wat is de totale schuld ook weer? De totale schuld van Griekenland is iets van uh, 500. 500 miljard. Dus als... Ja, maar dan is die, 200, die 20 miljard stelt eigenlijk ook nog niks voor dan. Maar nou ja, als dat elk jaar gebeurt, dan is het al schuld er toch wel eventjes, denk ik. Ja, u kijkt er bestuurskundig politicologisch naar, met student hier. Met uw ouders nog in Griekenland op, op, op, op Rodos. Nee, met mijn uh, ouders zijn de vuist naar Nederland. Oh, die zijn net hier naartoe gekomen. Want hier is het een stuk beter. Ja, inderdaad. Ja. We zijn uh, vier maanden in april zijn ze naar Nederland gekomen omdat het inderdaad, uh, zeker in de eilanden, heel moeilijk is op dit moment. En ik kom dan uit Rodos, een uh, vrij toeristisch uh, eiland eigenlijk. Een van de meest toeristische eilanden. Uh, maar het, uh, het is hier beter. De toekomstperspectieven zijn hier wat floriserender, wat, uh, wat beter. Oh, Kijk eens naar buiten, het is hier beter. <laughs> over het weer laten we het over het weer niet hebben. Okay, laten we het dan <laughs> over corruptie hebben. Want u vertelde prachtige verhalen over corruptie binnen uh, Griekenland... Uh, dat dat ook zo geïncorporeerd is in het, in het systeem. Dat, dat als je dat zou kunnen aanpakken, dat het ook allemaal anders zou zijn. Ja, ik moet wel even duidelijk zeggen dat, het, dat Griekenland niet meer corrupt is dan een of ander Europees land. Komt u Alleen mee. Op een, ja. ja, maar op een ander niveau. Nee, maar dat, dat denk ik wel zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar andere Europese landen, dan zijn ze net zo corrupt, maar dan net iets diplomatisch. Niet meer, met iets meer diplomatie. Ze zijn te dom in corruptie eigenlijk, te nadrukkelijk. We willen het graag laten zien, want dit is het alleen maar, denk ik. Maar daar had je het ook, daar had je het ook over, over wat je graag wil laten zien. Die rijken die het niet erg vinden, of vooral stoer vinden... om een, een Armani zelfje op hun vinger te smeren voor 400 euro... die koffie willen drinken voor 10 euro. Zie mij eens rijk zijn, terwijl de buren creperen. Ja, heel veel, heel veel mensen hebben een BMW en een Mercedes... terwijl ze linzensoep thuis eten. En die kunnen, kunnen die auto wel permitteren omdat ze dan al het, al het geld wat ze eigenlijk zouden besteden aan eten, besteden ze aan die auto. Puur omdat het dan een, een status omhoog is. En... U, u vergelijkt uh, uh, Europese politieke systemen met elkaar. Als je dit zo hoort, denk je van het hoort ook helemaal niet bij Europa. Ik ben toch ook oneens. Ik denk toch dat in Griekenland corruptie een stuk hoger is. In die zin dat je iets van elkaar krijgt als je ambtenaren geld geeft... en ook daardoor bijvoorbeeld minder belasting moet betalen. Dus dat is toch wel een, een serieus probleem. Hij knikt, ja. Maar het is zo anders. Waarom zou het eigenlijk bij Europa horen? Nou ja, Griekenland is toch een heel belangrijk Europees land. Het is toch de moeder van de democratie. De term komt daarvan dan. Dus ik denk zeker cultureel moet het bij Europa horen. Ik kan me wel voorstellen. wat in de toekomst gaat gebeuren. dat je toch een Europa van twee snelheden krijgt. Dat een aantal landen. die nu. Um, oh, een aantal van die landen die nu in de. Um, Monetaire Unie zien. een stap verder gaan. dat andere landen vooral de interne markt houden. En het kan dus ook gebeuren dat Griekenland wel dan uit de euro stapt... maar wel deel uitmaakt uh, van de interne markt. Dat is dan toekomstmuziek. Het bijzondere was wel wat er net gebeurde. Hij, ze hadden het over de, de moeder van de democratie... en er werd iets positiefs over Griekenland ja. gezegd. Meteen het ballen. Ja. Nee, maar even aanvullend hierop. Als je kijkt naar de Noord-Europese landen... die hebben de industriële revolutie veel eerder meegemaakt... dan de Zuid-Europese landen. Toen Nederland dat meemaakte en, en, en Duitsland en Engeland en Frankrijk... toen waren wij nog onder andere macht... Toen waren wij nog Turks of, of Italiaans. Of... Maar daarvoor is het allemaal bij jullie begonnen. Daar het het weer voor. Daar voor. voor. Alles komt bij jullie vandaan. En het Ach, lekkere het eten, trouwens, uh, nu, nu hier ook, als je het zo ziet, hoeft er alleen maar ja te knikken. Daarom houdt u zo van Griekenland. Dat dit zo, zo op zo'n ochtend gebeurt. Oh, er is wordt nog nagedacht. Een van de meest belangrijke landen van Europa is, zeker strategisch gezien. En dat, dat kan in ieder geval uh, niet veranderen. Dat, dat dat strategisch gezien een van de belangrijkste landen van Europa blijft. Dank u wel voor de gastvrijheid deze ochtend. En de thee met honing. Kon je goed gebruiken. Voor je stem, Joris van der Kerkhoff kan uitrusten het komend weekend. En dan is zijn stem hopelijk weer goed maandag. Gaan we nog even schaatsen, want alle ogen zijn vanmiddag gericht op Sven Kramer. Hij doet voor het eerst sinds anderhalf jaar weer mee aan een wedstrijd en wel het NK-afstanden. Regerend Olympisch kampioen, de 5000 meter, miste het gehele vorige seizoen vanwege een blessure aan zijn bovenbeen. Maar hoe gaat het nu met Kramer? Ik heb er wel vertrouwen in, maar ja, ik, weet, ik kan moeilijk nog inschatten waar hij precies sta. schaatsverslaggever Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Kun jij het zeggen? Waar staat Kramer? Nou, het zou me niet verbazen uh, als hij aan het eind van de middag... zo rond de klok van uh, 6 uur, begin van de avond dus, uh, weer op het podium staat. En eerlijk gezegd uh, uh, is hij voor mij ook een van de topfavorieten... Uh, voor de hoogste treden van het podium. Alhoewel hij zelf en bij TVM ieder, uh, iedereen zoveel mogelijk bezig is... met het temperen van de verwachtingen... nadat hij dus vorig seizoen een soort verplichte sabbatical had... vanwege, vanwege die bovenbeenblessure... Uh, um, ja, als je hem hebt zien rijden de laatste weken in Tiel, uh, als, uh, als je kijkt naar de tijden die hij gereden heeft en de trainingswedstrijden die hij gereden zijn in Ereveen en in Insel, daar kun je er toch niet omheen. Dan is Kramer toch echt een van de favorieten, op zijn minst voor het podium. Terwijl hij zelf zegt, uh, wereldbekerplekken, daar gaat het mij om. Ja, maar dan kan hij het dus veroorloven er anderhalf jaar tussenuit te dus, zijn? Nou, hij heeft natuurlijk meer. Kijk, ik zei Sebettekel, uh, maar hij heeft natuurlijk ten eerste heel hard gewerkt aan zijn herstel en daarna heel uh, hard weer getraind om weer terug te komen. Maar het is gewoon een heel erg groot talent. En dat heeft hij al wel uh, een beetje weer laten zien in die trainingswedstrijden. Want als jij 6.23 kan rijden in Ijssel in oktober... dan is dat echt een hele, hele, hele goede tijd. En nu is het een, aan hem om uh, dat te laten zien... dat hij uh, uh, nou ja, nog steeds uh, misschien wel de allerbeste schaatser ter wereld is... in de echte wedstrijden waar het om het echte is. Ja, die andere krijg op de 5000 meter. Bob de Jong verwacht veel van zijn ploeg ook, de BAM-ploeg. Er zitten veel marathonschaatsers in, deed het vorig jaar heel goed. Zit daar inderdaad de concurrentie? Ja, het, het belooft een hele mooie strijd te worden. Eigenlijk, we beginnen vandaag met de vijf kilometer, dat is uh, een beetje breken met de traditie, normaal gesproken begin je met de 500 meter. Maar eigenlijk beginnen we vandaag met het hoofdgerecht, want uh, uh, daar is de prestatiedichtheid enorm van lange baanschaatsen, zoals Kramer, Jan Blokhuis is een ploeggenoot, Koen Verweij, en dan dus inderdaad die marathonrijden, zoals uh, Bob de Vries, de kampioen van vorig jaar... Jorrit Bergsma en Bob de Jong. Ja, dat is eigenlijk zowel een lange baan als een marathonrijder. Want dat doet hij tegenwoordig ook. En niet te vergeten de wereldkampioen. En die is vorig jaar zo vaak geconfronteerd... Uh, als hij weer een keer een wedstrijd gewonnen had... met het feit uh, dat Kramer er niet bij was. Wij vroegen hem er dan altijd naar... dat hij ongetwijfeld heel erg gemotiveerd zal zijn... om het te laten zien in een wedstrijd... Uh, waarin Kramer wel weer ook actief is. Uh, dus Bob de Jong moeten we zeker niet uitvlakken. Begin vandaag van een heel lang seizoen, hè, Sebastiaan? Ja. Wat lang duren. Ja. Het gaat uh, naar mijn idee een beetje te lang duren, want de weken afstanden zijn gepland in het laatste weekend van maart. Dat ja. is Milaan Sanremo, die mooie voorjaarsklassieken, en is zeggen, zitten We zitten al weer buiten. Ja, ja, precies. Ik vind uh, schaatsen is een, uh, is een wintersport. Uh, de winter duurt zo uh, meteorologisch eigenlijk tot eind februari, zo half maart. En ik vind zo eind maart, het laatste weekend maart, dan nog het weken afstanden... dat vind ik iets te veel van het goede. Iets te lang. Sterkte, jongen. Ja. <laughs> Hoor je? Uitgebreid op Radio 1 met het verslag in ieder geval van de aftrap van het seizoen NK-afstanden. Einde van dit Radio 1-journaal. Het is half tien. De KRO neemt het over. Sven Kokkelman, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Jij had vanochtend VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder ja. in jouw uitzending... met zijn plan zorgkosten. om patiënten inzicht te geven in die zorgkosten. Nou, misschien moet hij ook even te raden bij zijn eigen minister, Edith Schippers... van VVD. WS, want die heeft namelijk zelf helemaal geen zicht op de ontwikkeling van die zorgkosten. Blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Kees Vendrik, lid van die Rekenkamer, legt zometeen uit wat zijn conclusies precies zijn. En de discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt weer op. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, begon er al over natuurlijk deze week. En nu blijkt er ook een meerderheid in de Eerste Kamer... voor zo'n onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen daarvan. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. De Partij van de Arbeid wil spookraadsleden aanpakken. Raadsleden die bijna nooit aanwezig zijn, moeten hun vergoeding inleveren. En dat ook luie raadsleden duizend tot 1500 euro per maand krijgen, vindt de PvdA onaanvaardbaar.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 Zo'n 1200 bergbeklimmers, gidsen en sherpa's zijn gestrand in de buurt van de Mount Everest. Door de mist kunnen er geen vliegtuigen landen of opstijgen op het Tenzing Hillary vliegveld van het stadje Lukla in Nepal. Met helikopters zijn inmiddels enkele mensen geëvacueerd. In Japan heeft besloten elektriciteitsproducent Tepco te steunen met 8 miljard euro. Tepco is de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima, waarin maart een ramp gebeurde door de aardbeving en de tsunami. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 29 kilometer file. Een lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Bussum en Knopendiemen 10 kilometer heeft te maken met een aanrijding. Bij Knopendiem is de reis ook dicht. Verkeer van Amersfoort naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopendraasdorp Raasdorp nog 6 kilometer. Een aanrijding geweest op de A79 heerder richting Maastricht. De weg is nu dicht bij Valkenburg. Vanaf Hulsberg staat inmiddels 2 kilometer file. U kunt daar beter omrijden over de A76 en de A2. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De minister van Volksgezondheid weet niet precies... wanneer er hoeveel aan zorg wordt uitgegeven, zegt de Algemene Rekenkamer. Amerika kijkt met stijgende crisis, de verbazing naar de crisis in Europa. Een meerderheid van de Eerste Kamer wil een onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek. En het ochtendhumeur van Seska Dresselhuis, het is bijna drie over tien. Dit is KRO, Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Heemstede. Jaarlijks zitten duizenden leerplichtige scholieren onterecht thuis. Volgens hun scholen zijn ze lastig, hebben ze een ongelukkige schoolloopbaan... of behoeven ze een gebruiksaanwijzing. Reacties en vragen kunt u kwijt op kro.nl. Nieuws van vanochtend. De VVD wil dat patiënten inzicht krijgen in hun zorgkosten. Um, dat terwijl de eigen VVD-minister van Volksgezondheid, Edith Schippers... onvoldoende zicht en invloed heeft op de ontwikkeling van die zorguitgaven. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in het rapport Uitgavenbeheersing in de Zorg. Kees Vendrik, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat de minister van VWS geen zicht heeft op de eigen uitgaven? Nou, We zien dat de afgelopen tien jaar daar een paar hardnekkige problemen spelen. Uh, een van de problemen is dat de minister in een lopend jaar heel later achterkomt uh, dat er uh, tegenvallers optreden en dan uh, heeft ze eigenlijk geen tijd meer om in te grijpen. Ander probleem is dat de minister uh, weinig zicht heeft op de achterliggende oorzaak van die tegenvallers uh, en dan wordt het ook lastig om de goede maatregelen te treffen. En als de maatregelen getroffen worden blijkt de minister achteraf niet goed te evalueren of ze zin hebben gehad, met andere woorden of ze de gewenste besparing hebben opgeleverd. Dus ja, de minister loopt een beetje achter de feiten aan. De minister uh, die bestuurt haar eigen departement met een blinddoek op dus. Nou, dat is wel heel fors gezegd. Uh, wij zien dat achter en volgende ministers uh, erg hun best doen om dat budgetair kader zorg, die pot met geld die er voor de zorg is, ja. om te zorgen dat die niet overschreden wordt. Maar in de afgelopen tien jaar is het uh, op één jaar na in alle jaren misgegaan. En ja, daar moet dus wel wat gebeuren. Maar dit is het nationale hoofdpijndossier. De ja. afgelopen twintig jaar gaat het alleen maar over overschrijdingen op de zorgbegroting. Ja. En dat we dat moeten terugdringen, als we al niet eens weten welk geld er wanneer, op welk moment uitgaat. Hoe kan je dan in hemelsnaam zo'n departement besturen? Nou, u maakt het wel heel ernstig. Uh, maar het is waar, de minister heeft niet op tijd het goede inzicht in wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Dat is overigens ook niet makkelijk, want de gezondheidszorg is privaat georganiseerd. Ja. Het veld is heel complex en divers, staat op grote afstand van de minister. En zij kan uh, niet op voorhand zien of wat er in die grote gezondheidszorg gebeurt... per saldo leidt tot het gewenste budget. Maar het is wel uh, van belang dat die minister die informatievoorziening uh, veel beter organiseert. Dat ja. vindt zij zelf ook. Daar heeft, ze ook uh, daar heeft de huidige minister ook een werkgroep voor aan het werk gezet om met voorstellen te komen. Ja. Uh, dus we hopen dat daar in ieder geval stappen vooruit gezet worden... zodat de minister beter op tijd in de gaten heeft uh, waar problemen zich voor gaan doen. U zegt het heel mild, we hopen op stappen. Maar de minister moet de Kamer informeren. Ja. En als de Kamer vraagt hoeveel geld gaat eruit, kan ze dan die Kamer voor fatsoenlijk informeren? Nee, daar zit natuurlijk ook een probleem. Het probleem van de minister die er te laat achter komt dat er tegenvallers zijn. Dus geen actueel zicht heeft op de uitgaven in de zorg. Dat is dus ook het probleem voor de Kamer. Die heeft er dan ook niet op tijd zicht op. Uh, vandaar dat uh, die informatievoorziening voor de minister ook betekent dat zij veel sneller in staat zou moeten zijn. Om de, kader, om de Kamer op tijd te informeren dat er iets aan de hand is... en wat haar maatregelen dan zijn om dat budgetair kaderzorg te handhaven. En dat kan zij nu niet? Uh, we zien dat dat eigenlijk niet goed gebeurt. Uh, dat maar dat is haar een... staatsrechtelijke plicht. Dat klopt, uh, maar de minister is natuurlijk gehouden... om die informatie te verschaffen die ze heeft. En wat ze niet weet, kan ze ook niet communiceren met de Kamer. Ja. Uh, maar hoe kan het nou dat we al twintig al jaar... ik zei het net al, praten over die overschrijdingen op uh, haar begroting? Uh, althans, uh, op de begroting van VWS... Uh, en dat er dus na twintig jaar nog steeds geen zicht is op hoeveel geld er wanneer uitgaat. Nou ja, dat is een, een probleem wat inderdaad al heel lang speelt. Uh, daar is wel uh, behoorlijk werk van gemaakt door de achterenvolgende ministers van VWS. Zegt de afgelopen tien jaar. Wat hier wel een rol speelt is dat uh, we eind jaren negentig grote wachtlijsten hebben gehad in de gezondheidszorg. Uh, daar wilde de politiek toen vanaf. En toen is afgesproken dat het recht op zorg altijd voorgaat. Maar dat willen we tegelijkertijd combineren met een eh, plafond aan de zorguitgaven. Ja, dat maakt het er niet makkelijker op. Uh, dat plafond, dat snappen wij ook. Want we willen dat die premies enigszins beheersbaar blijven. En dat niet alles zomaar vergoed wordt. Maar dat maakt het voor de minister van VWS er niet makkelijker op. Aan de ene kant het recht op zorg garanderen. Dus elke zorg die gevraagd wordt moet altijd gegeven worden. En tegelijkertijd zorgen dat het maximumplafond niet overschreden wordt. Dat is op voorhand lastig. Misschien niet onmogelijk, maar we zien wel dat de afgelopen tien jaar het de ministers van VWS niet lukt om dat plafond te respecteren. Nee, maar goed, dat, dat is dan het uitgangspunt. Maar als je vervolgens geen inzicht hebt in de systematiek daarachter, dus wanneer het geld waar naartoe gaat, dat, wat ben je dan aan het doen de hele dag? Nou, de minister heeft wel zicht op waar ongeveer het geld naartoe zou moeten gaan. Waar ze geen zicht op heeft, althans niet tijdig inzicht, is dus waar uh, eventueel tegenvallers komen. En dat zie je met name de laatste jaren bijvoorbeeld bij de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg vindt de minister van VWS vervolgens dat het budget jaarlijks wordt overschreden, dan komen er weer tariefkortingen. Dat leidt tot veel commotie, vaak ook conflicten met de betreffende sector, tot en met de rechter aan toe. Ja, dat maakt dat natuurlijk allemaal niet beter op. Uh, dus uh, voor de rust in het veld en uh, voor de beheersbaarheid van de zorg is het heel erg belangrijk dat de minister op tijd zicht heeft op wat er in het veld gebeurt. Ja. En daarvoor moet ze dus die, die informatievoorziening sterk verbeteren. Ja, maar dat is ook haar opdracht deze kabinetsperiode, namelijk zorgen dat de hand op de knip gaat daar op dat departement. Dat is aan de ene kant het geval. Tegelijkertijd is het ook zo dat we met elkaar politiek in geval hebben afgesproken dat de gezondheidszorg de komende jaren flink mag groeien. Dat ja. komt in de hele kabinetsperiode 15 miljard euro bij. Ja. Dus het recht op zorg kost ons meer geld. Dat willen we ook kennelijk met z'n allen. Dat is politiek zo afgesproken. Ja. Maar dan is het vervolgens wel belang, van belang dat het bij die 15 miljard extra blijft. Ja. En dat er niet nog meer geld bij moet. Want nee. dan moeten andere ministers bloeden. En we zien allemaal dat met het huidige bezuinigingspakket van 18 miljard... alle ministers fors moeten inleveren. Ja. Dus die zitten daar niet op te wachten. Nee, en het is jaar in jaar uit het geval dat die begroting voor dat jaar wordt overschreden. Ja. Dus wat moet de minister nou precies doen wat u betreft? Nou, het punt van die informatievoorziening heb ik al gemaakt. Uh, daarnaast is het erg belangrijk dat de minister heel goed en snel analyseert waar tegenvallers nou precies vandaan komen. We zien ook het patroon dat soms tegenvallers jaren na dato veel groter blijken te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Dan hol je achter de feiten aan, zal ik maar zeggen. Die analyse is dus belangrijk. En ze heeft eigenlijk ook vrij weinig zicht op de daadwerkelijke effectiviteit van compenserende maatregelen. Ja, dus wat dus moet ze doen? Dat kan ze allemaal zelf verbeteren. Dat heeft ze in haar eigen hand. Als een minister een tariefmaatregel neemt om bijvoorbeeld een korting op een sector op te leggen... dan moet ze goed volgen of die korting ook werkt en niet allerlei bijeffecten heeft... zodat er toch weer besparingsverliezen optreden. Met andere woorden, elders overschrijdingen ja. als gevolg van die maatregel gerealiseerd worden. Ja. Daar kan de minister stappen zetten. Daar doen we ook aanbevelingen op. Juist. Met andere woorden, als je dat departement een beetje in de klauw wil houden... dan moeten er extra maatregelen komen. Die moeten er nu ook wel echt komen... omdat anders echt niemand meer weet waar het geld blijft. Gesteld. De minister heeft redelijk zicht op waar het geld ongeveer naartoe gaat. Maar het saldo daarvan leidt tot nu toe, tot en met 2010, elk jaar tot een overschrijding. En... Maar meneer Vendrik, u, u bent lid van de Rekenkamer. U bent de rekenmeester van het kabinet. U werkt ook in opdracht van de Tweede Kamer om te zorgen dat het belastinggeld goed terechtkomt. En u zegt nu, de minister heeft redelijk zicht op waar het geld ongeveer terecht komt. Jazeker. Het is niet zo dat de minister uh, in, in volledige duisternis opereert... Zo is de werkelijkheid ook niet. Nee, maar, nee, uh, nee, maar dat, dat zo. zou er nog bij moeten komen, zou ik bijna willen uh, zeggen. Nee, maar het is wel zo uh, dat de minister stelselmatig in het verleden, in ieder geval in de afgelopen tien jaar, er te laat achter komt. Dat er ja. tegenvallers zijn, onvoldoende zicht heeft op waar ze precies vandaan komen en hoe structureel ze zijn. Ja. En dat ze weinig uh, tot geen zicht heeft op de compenserende maatregelen, kortingen op een sector, pakketmaatregelen, eigen betalingen, eigen bijdragen. Er zijn verschillende maatregelen de afgelopen tien jaar uit de kast getrokken om die overschrijdingen te compenseren. Ja. Dan moet je goed weten of die voldoende effect hebben en dat ja. zich heeft de minister onvoldoende. Goed. En daar moet ze dus wat aan gaan doen, want ze ja. moet de Tweede Kamer goed kunnen informeren en wij willen met z'n allen ook weten waar ons belastinggeld blijft. Zo is dat. Kees Vendreek, lid van de Algemene Rekenkamer. Ik dank u wel. Dank u wel. De vraag van vandaag Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Na 31 jaar was het deze week definitief afgelopen met de strippenkaart in het openbaar vervoer. Maar als je nou thuis nog een exemplaar hebt liggen met ongebruikte strippen, kan je dan op een of andere manier je geld nog terugkrijgen? Dat is de vraag aan Sander van Gade van de reizigersbelangenorganisatie Rover. Helaas, wij hebben heel veel gevraagd aan vervoersbedrijven, aan het minister... of het overgezet zou kunnen worden op de OV-chipkaart, het resterende saldo. Maar de redenering is dat de reiziger genoeg tijd gehad heeft om de strippenkaarten op te maken. En men vond het dus niet nodig. Dus dit is eigenlijk een fooi nu voor de vervoersbedrijven. Al dus het korte en krachtige antwoord van Sanne van Galen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Heemstede... Terug naar Roy Heerkens. Eefje, 16 jaar. Hoe lang zit je al thuis? Sinds februari, 19 februari. Sinds 19 februari. En waarom? Omdat heel veel scholen me reigen. Omdat ik een motorisch stoornis heb. Wat betekent dat dan? Dat ik uh, langzamer ben met schrijven. En, en, lang, en met geen moeite heb. En met wiskunde. Geen, geen ruimtelijk inzicht heb. En dat, uh, en dat vinden de leraren lastig? Ja, dat is niet ze lastig. Jaarlijks zitten duizenden leerplichtige scholieren... uit het basis- en voortgezet onderwijs onterecht thuis. Volgens hun scholen zijn ze lastig. Hebben ze een ongelukkige schoolloopbaan... of behoeven ze een gebruiksaanwijzing? Ria van Rossum, de moeder van Eefje. Wanneer is het misgegaan? Nou, eigenlijk al op de lagere school wisten ze niet... wat dat met het kind aan de hand was en kreeg ze al te horen... Uh, nou ja, zij kon het allemaal niet... en ik te horen dat ze wel zwak begaafd zou zijn. Uiteindelijk is in 2009 de diagnose gesteld van een motorische stoornis... en bleek dat het kind helemaal niet dom is... maar uh, in het ruimtelijke en uh, qua beweging uh, problemen heeft. Ze is van school gestuurd omdat zij... Uh, Praktijkvakken weigerden te volgen, dat heeft ze afhankelijk wel geprobeerd. Maar dat kon ze niet. Omdat ze bijvoorbeeld niet kan snijden of wringen. En dat is voor bepaalde praktijkvakken die ze daar gaven noodzakelijk. Dus ze wordt heel erg ongelukkig om dingen te doen die ze niet kan. Vervolgens hebben jullie Hagen aan, aangemeld op een andere school. Ja, wij, dat was al de tweede keer dat we dat probeerden. Want aan het eind van de tweede hadden we het ook al geprobeerd. En nu dus halverwege de derde hadden we, hebben we weer geprobeerd... om haar in reguliere school aan te melden. De neuroloog had ook gezegd... het kind kan met een rugzakje naar een reguliere school. Maar er is geen reguliere school die haar wil. Als dan geen reguliere school haar wil... kan ze misschien naar een speciale school, naar het speciale onderwijs. Nou, dat hebben we geprobeerd. De kwaliteit van het speciaal onderwijs viel bar tegen. En er werken onbevoegde leerkrachten... Onderwijzers, die kunnen een kind niet door de bovenbouw van het VMBO... of een andere hogere school schoort loodsen. Maar als je dat vergelijkt met een reguliere school... daar zijn minder mogelijkheden voor begeleiding, bijvoorbeeld grotere klassen. Dus misschien zit het op speciaal onderwijs een betere begeleiding. Um, nou, het blijkt dat de begeleiding daar ook ontzettend tegen valt. Uh, mijn dochter heeft een zeldzaam probleem. De school zegt dan, we hebben er verstand van... en we kunnen uw kind begeleiden. De praktijk is anders. En ik blijkt ook, en dat blijkt bij deze stoornis... dat ouders er vaak veel meer verstand van hebben. En dat geldt zeker in mijn geval, waarbij ik ook nog onderwijskracht ben. Dus ik heb dat kind meer te bieden. Bovendien, de stoornissen die zij heeft... zijn niet overal in de dagelijkse onderwijspraktijk... als ze theoretische vakken volgt, zo'n probleem... Ook de nationale ombudsman noemt het een grote misstand dat zoveel leerlingen thuis zitten. Momenteel wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de toekomst van het leerlingdossier. Krijgt Eefje nog wel les nu zij thuis zit? Ja, mijn dochter is een uitzondering. Ik ben zelf eerste graad onderwijskracht en ik geef haar dagelijks les. En één op één les is efficiënt, maar ik kan haar niet aan een diploma helpen. Bovendien, dat lijkt me nog, nog een groter bezwaar... komt ze nu te weinig in aanraking met leeftijdsgenootjes. Dat lijkt me ook belangrijk voor, uh, voor de ontwikkeling. Uh, dat is wel belangrijk voor de ontwikkeling. Dat proberen we natuurlijk uh, in de vrije tijd. Want naast het thuis leren blijft de vrije tijd over... ook zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. U heeft de weigering van drie scholen inmiddels. Uh, want drie scholen weigeren Eefje naar hun school te laten gaan. Die, heeft u, die weigering heeft u... Ze hebben oordelingen voorgelegd aan de commissie gelijke behandeling. Wanneer krijgt u daar uitsluitsel over? Uh, dat zal zeker voor het einde van het jaar moeten zijn, volgens hun regels. Maar ondertussen biedt mijn, niemand mijn kind onderwijs... terwijl ze ook nog rechten heeft volgens internationale verdragen op onderwijs. Eefje, wat zou jij het liefste willen? Ik zou graag naar een VMU-T-school willen. Heb je er nog vertrouwen in dat het ook gaat gebeuren? Ik denk het wel. Nou, veel succes. Dank je. Ik vind het hartstikke goed dat de radio komt. Ik wou dat de minister ook eens naar de ouders luisterde. We zullen het verzoek doorgeleiden. Bijdragen was dat van Roy Herkens. Straks Amerika kijkt met verbazing naar de aanpak van de crisis in Europa. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1953. Het huis van professor Zernike in Groningen was deze dagen een wintertuin geworden... ...door de vele bloemstukken die deze hoogleraar in de natuurkunde... ...aan de Noordelijke Rijksuniversiteit heeft ontvangen... ...nadat bekend werd dat de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen... ...had besloten hem de Nobelprijs 1953 voor natuurkunde toe te kennen. Deze dag, in 1953, wint de Nederlander Frits Zernike dus de Nobelprijs voor de natuurkunde... met een vinding die de medische wetenschap een stukje verder bracht. Vertelt Theo Juriens, die net als professor Zernike sterrenkunde studeerde in Groningen. Hij wijde in 2003 een tentoonstelling aan het leven en werk van de Nobelprijswinnaar. En ja, hoe het het bent of verkeerd. Het is onze eerste en tot nu enige Groningse Nobelprijswinnaar. En dan praten we over, over, over begin 1900, hè. Dit was slim, hij deed proefjes thuis en onbekend met de gevaren ging hij aan de slag. Passend bij het beeld van een uh, huidig wiskit, alleen dan in een andere generatie. En het mooie is dat experimenteren, dat dingen zelf doen, deed hij later ook. Er gaan verhalen van uh, wijlen professor De Waard, een natuurkundige hier in Groningen... Zeningen ging het Noorderkantsoen in, dat is een park, vrijwel in het centrum van Groningen, en ging daar allerlei proefjes doen. Soms stuurde hij zijn assistent erop af. Die werd dan door de politie in de kraag gegrepen, omdat men vond dat hij te gevaarlijk bezig was. En de hoogleraar moest er zelf bij komen om de student uit de klauwen van de agent te redden. Nadat de Zweedse professor Hulten een uiteenzetting had gegeven van het werk van professor Zernike, begaf de Groningse hoogleraar zich naar de Zweedse koning, die hem de Gouden Medaille en het diploma overhandigde. Het was voor het eerst sinds 17 jaar dat de Nederlander de Nobelprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding, ontving. Zoals bekend werd aan professor Zernike de natuurkundeprijs toegekend voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscopie. In de geneeskunde. Was het altijd een probleem? Hoe leg ik een levende cel onder de microscoop? omdat je die optimaal kunt bestuderen. En wat ze deden: of de cel doodmaken, of daar een kleurstof in spuiten. En Zenneke heeft een trucje bedacht met behulp van de natuurkunde, waardoor je gewoon de cel heel kunt laten en toch met zijn fasecontrastmicroscoop de cel gewoon goed kunt zien. In 2003 hebben we een enquête gehouden onder bewoners, lees, hoor, studenten op het universiteitsterrein, wat ook Sernieke heet. Waar er eigenlijk niemand wist wie uh, Sennieke was. Dus dat op zich hebben we nog wel een mooie missie. Zijn kracht was heel duidelijk een, een, een, een, een toepassing die het medisch wereldbeeld geheel op zijn kop heeft gezet. De geneeskundigen, de biologen, kregen een extra oog dankzij Zernieke. We blikken terug op het winnen van de Nobelprijs voor de natuurkunde... door de Nederlander Frits Zernike deze dag in 1953. De bets, ABC. Het is zeven minuten voor tien, we gaan naar de Verenigde Staten. De wereldleiders moeten de eurocrisis gezamenlijk oplossen. Met die woorden stapte de Amerikaanse president Barack Obama gisteren het vliegtuig uit... op weg naar de G20 in Cannes, dat is dan weer in Zuid-Frankrijk. Het is op dit moment nog alleen niet helemaal duidelijk wat de Amerikaanse inzet daarbij zal zijn. Michiel Vos in New York, goedemorgen. goedemorgen. Wat gaat hij zeggen, die Obama daar? Nou, Obama gaat zeggen dat uh, Europa zelf de leiding moet nemen in het oplossen van dit kredietprobleem. Dat ja. Amerika wel aanwezig zal zijn als partner, zeg maar, maar dat er geen directe financiële steun zal komen. Dat kan die thuis in Amerika niet politiek verkopen. Nee, en tegelijkertijd groeit de ergernis natuurlijk in, de, in Washington DC, met name in het Witte Huis en op het ministerie van Financiën, dat die Europeanen de crisis maar niet onder controle krijgen. Ja, ik denk dat de Amerikanen zien dat, zoals wel vaker... dat de, dat de crisis wellicht in Amerika dieper was, maar sneller... Uh werd gecorrigeerd. Niet dat de crisis hier over is, maar de Amerikaanse economie is meestal wat veerkrachtiger, zeggen de Amerikanen. En bij de Europeanen duurt het wat langer. En dat komt natuurlijk volgens veel Amerikanen. Die het natuurlijk niet allemaal heel goed weten als ze naar de Europese Unie kijken, maar ze denken natuurlijk dat het door de Europese Unie en zeg maar de bestuurstructuur zelf komt. Het is moeilijk om een land dat niet wil meedoen of uh, niet zit goed op, op te letten om die tot een les te roepen. Ja. En dat zeggen de Amerikanen. Ja, dat is natuurlijk een soort gemis in de Europese Unie, in de structuur. Ja, maar goed, daar kan en de Verenigde Staten kunnen de Verenigde Staten dus misschien iets aan doen... door wat meer druk op Europa te gaan uitoefenen. Ja, maar dat, dat, dat zou me verbazen als, als het meer wordt dan inderdaad praten en een beetje duwen en trekken. Het is niet zo dat hier in de, Amerikanen, in de Amerikaanse media het, het idee bestaat dat dit nu echt een Amerikaans probleem is. Dit, het wordt heel duidelijk in de media in ieder geval neergezet als een buitenlands onderwerp. Het is, laten we zeggen, meer buitenlands dan in der tijd de toestand in Irak en Afghanistan. Ja. Het is ook niet een onderwerp, Sven, dat zeg maar jarenlang is voorbereid. Zeg maar, bijvoorbeeld de komst van China. Wat moeten we doen met de uitdaging van China? Dat is zeg maar het onderwerp waar het economisch bijvoorbeeld gezien, als het over buitenlands onderwerpen gaat, vaak wordt overgaat in Amerika. Maar ja. niet zozeer de economische crisis in Europa. Dus China zit meer in het voorhoofd van Obama dan Europa? Ja, ik denk, ik denk dat Brussel wat verder weg is dan Peking... Of zelfs Baghdad of Kabul, in, ja. in dit geval voor de Amerikaanse media. Ja, nou ja, in Europa zijn we er zo langzamerhand ook wel achter... dat het een beetje ingewikkeld is om één munt te hebben... en niet één nationale regering. Uh, maar dat is natuurlijk in de Verenigde Staten al vanaf de jaren 70 het grote probleem. Henry Kissinger, toen minister van Buitenlandse Zaken, die zei ooit... als ik Brussel bel, heb ik niet eens één telefoonnummer. Ja, inderdaad. Ik, ik, ik wil Brussel inderdaad bellen, ik wil Europa bellen, maar ik heb geen telefoonnummer inderdaad. Dat, dat, dat, valt, dat valt Amerikanen natuurlijk altijd op. En het valt Amerikanen ook op dat natuurlijk... Doe, Amerikanen zijn gewend bijvoorbeeld, hè, als het in het ene staat bijvoorbeeld slecht gaat, Detroit bijvoorbeeld, in de auto-industrie ging het slecht, dan verhuizen Amerikanen snel naar bijvoorbeeld Houston in Texas, waar wel veel banen waren. Dat, dat zag je in de afgelopen crisis. Ja. Men ziet dat dat in Europa minder snel gaat. Dat Grieken niet zomaar van een slecht draaiende economie naar bijvoorbeeld een beter draaiende economie in Duitsland verhuizen. Natuurlijk, maar, dat is moeilijker voor Europeanen, want dat zijn andere landen, maar dat is in Amerika gebruikelijker. Die ja. mobiliteit van, het arbeids, van de arbeiders, van werknemers, die is veel hoger. Maar misschien zou Obama dan een soort van mini-college uh, Amerikaanse politiek moeten geven daar. Namelijk, zo lossen wij dit op. Misschien wel. Er is en misschien zal hij daar ook iets moeten zeggen over democratie. Want er is natuurlijk wel wat kritiek in Amerika op het idee... dat hè, bijvoorbeeld Papandreou zou dan een referendum willen. Ja. Maar dat wordt dan zeg maar door de elite... de Europese elite wordt het hier genoemd in Amerika... zeg maar afgestraft. En eh, Papandreou heeft natuurlijk inmiddels eh, dat, dat, moet, dat, dat referendum moeten afzeggen. En dat komt de democratie niet ten goede. En dat nee. vinden Amerikanen wel vreemd. Dat moet hij ook doen, moest hij overigens ook doen... vanwege de eigen politieke verhouding in zijn eigen land. Dus dat heeft dan weer wel alles te maken. Met die eh, democratie. Maar goed, dat zijn de dingen die de Amerikanen waar zitten bij de ogen, zijn en blijven. Tot slot kort, Michiel, gericht op China. Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, al is dit natuurlijk nu wel ook inderdaad door kan, waar je inderdaad aan het begin zei. De president is nu daar, dus daar ziet hij, hij, hij en daarmee Amerika het zeg maar live voor zich voor zijn ogen voltrekken. Ja. Het is nu degelijk wel een groot onderwerp geworden, maar China is nog altijd een beetje het grote dossier. Zeg maar. Dankjewel, Michiel. Vanuit New York.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de diabetesfonds. Dit is Radio 1.